10 uur Maatscheurs met het NWS Journaal. Fortuna Sittard speelt volgend seizoen na 16 jaar weer in de Eredivisie. De Limburgse club versloeg een eigen huis Jong PSV met 1-0. Jong Ajax won met 2-1 van MVV en is kampioen geworden van de Jubilar League. De Amsterdammers kunnen niet promoveren naar de Eredivisie omdat het eerste daar al voetbalt. Een Belgische verpleger wordt verdacht van het vergiftigen van 21 patiënten. De 43-jarige verdachte komt uit de provincie Namen... en werkte in een verpleeghuis in Meu. Hij zit sinds september vast. De Belgische justitie start een onderzoek naar de dood van een man... die abnormaal veel insuline in zijn bloed had... terwijl hij niet leed aan diabetes. Voor de derde dag op reis zijn er in Pamplona in Spanje... massale protesten geweest tegen de vrijspraak van vijf mannen... voor een groepsverkrachting...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 We praten na en komen bij van de ontknoping in de eerste divisie. Jong Ajax is de kampioen en het is ook feest in Sittard... want Fortuna wordt tweede en omdat Jong Ajax niet mag promoveren... promoveert Fortuna na 16 jaar naar de eredivisie. Edwin Cornelissen is nog steeds in Sittard. Wat zie je nu, Edwin? Ja, ik sta aan de rand van het veld, Henry. En uh, daar zie ik hoe uh, de spelers één voor één zijn opgeroepen... om op het podium te komen. Het podium waarop staat promotie 2017-2018. En niet alleen de spelers die uh, voor de gelegenheid... een uh, mooi groen shirt hebben aangetrokken. En ik moet eens dus eventjes goed bestuderen wat er nou op de voorkant staat. Het is volgens mij een dialect. En Dat is niet mijn beste kant, maar ik laat het even vertalen later vanavond. In ieder geval, ze worden stuk voor stuk het podium opgeroepen. Een bos bloemen in de hand. Uh, een fles bier, zo te zien, ook in de hand. En dat stadion zit... nog steeds bommetje en bommetje vol. 12.000 mensen, die, uh, die, mensen uh, die die spelers en uh, de staf die daar ook bij betrokken is natuurlijk een uh, ontzettend groots onthaal geven. We hoorden al bij de supporters hoe grote emoties zijn, maar je ziet ook bij de spelers dat de trots enorm is. En Per Schuurs wordt aangekondigd. Hoor horen ze even hoe dat publiek tekeer gaat en hem een staande ovatie geeft. Ja, dit feestje dat wordt wel eventjes gevierd in Sittard. Het is natuurlijk een historisch moment en dat dan niet die titel is gepakt. Ach, Laat het een klein smetje zijn. Uh, het publiek geniet er niet minder om, heb ik het idee. En de spelers ook niet. Er wordt uh, gezwaaid met de flessen, met de bossenbloemen. Er wordt uh, geapplaudiseerd naar het publiek. En het applaus is wederzijds. Zo staat iedereen op de tribune die staat. En iedereen op het podium die staat ook. Het feestje zal gevierd gaan worden. En daarna hopen we toch echt eventjes wat reacties te krijgen. Bijvoorbeeld van Peer of andere echte clubmensen van Fortuna Sittard. Ja, we praten na in Sittard en in Amsterdam bij Jong Ajax. En de blik gaat ook alvast op de prachtige sport van morgen. Uh, bijvoorbeeld de Formule 1. Twaalf Nederlanders wonen en werken in Azerbeidzjan. Dat is het land waar de Formule 1 dit weekend voor de derde keer te gast is. Morgenmiddag om tien over twee gaat Max Verstappen proberen... om de Grand Prix op het straatcircuit van Baku op zijn naam te brengen. Hij moet dan starten vanaf plek vijf. Heel veel Nederlandse fans zullen daar niet bij zijn. Eén Nederlander zit er bovenop, maar zal weinig van het racefeest meekrijgen. Verslaggever Louis Dekker zocht hem op. Lars Samelius heeft misschien wel de drukste baan van allemaal dit weekend, want ga er maar aan staan als je in een hotel runt dat ongeveer bovenop het circuit gebouwd is, dat ook nog eens het mediacentrum herbergt, waar teams te gast zijn, waar vips in de watten willen worden gelegd, dan is... Iedere seconde van je dag gevuld. Maar Samelius had mazzel, want een van de gasten van zijn hotel is Frans Toost. De teambaas van Toro Rosso. Het team waar Max Verstappen ooit zijn debuut maakte in de Formule 1. En de hotelbaas mocht de kwalificatie bijwonen in de pitbox van Toro Rosso. Ja, het was een... Uh... Uh, once in a moment, uh, uh, hoe heet dat? Um, ja, het was een gebeurtenis die je maar één keer mee kan maken. In het Nederlands, once in a lifetime. Once in a lifetime, dat was hem. <laughs> Vooral ook omdat ja, het team verblijft bij ons hier in het Hilton Baku. En uh, zo heb ik uh, Frans Dost uh, leren kennen. Hij vroeg of ik uh, langs wilde komen tijdens de kwalificatie om de pitbox te zien en de, de coureurs en de auto's. En ja, in, in één woord was het uh, amazing, echt. Ja. Overweldigend. Overweldigend, ja. absoluut. En hoe ja. gaat dat dan? Als je de pitbox inloopt, krijg je een koptelefoon. Dan kan je alles horen wat de, de monteurs en de coureurs zeggen. Vandaag tijdens de kwalificatie ging het mis tussen uh, Gasly en, uh, en Brandon uh, Hartley. De twee coureurs van Toro Rosso. En even voor de duidelijkheid, Hartley had een probleem. Gasly deed vol gas ja. en die ja. ziet ineens... Die Toro Rosso of zijn uh, collega voor hem. En uh, die, hij, hij dacht dat hij naar links zou gaan, maar hij ging naar rechts. Dus... Gasly komt er niet meer omheen en beide... Geëlimineerd in de eerste sessie. En dan bent u ineens ooggetuigen van iets heel spectaculairs. Ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling... dat ze meteen allebei eruit zouden vliegen. Maar, maar wat gebeurt er dan bij zo'n team? Hoofdschuddend kwam uh, Brandon uh, binnenrijden. En uh, Pierre... Uh... Die moest volgens mij nog wel even een paar keer slikken. Die heeft eventjes een minuut of twintig moeten afkoelen... Ja. voordat hij met die gast van het hotel op de foto wilde. Klopt. Dus uh, uiteindelijk heeft hij het wel gedaan... maar hij moest ja. eerst even afkoelen. Klopt. Het leuke was, één minuut later liep hij net voor mijn neus langs... en kwam er nog een geluid uit zijn mond. Zal ik het nadoen? Nou, vertel maar. Ja, nou, hij, zag, paard. ja hij, hij zag er niet blij uit, absoluut niet. Hoe is het om, om hier een hotel te runnen in dit gekke huis dat de Formule 1 heet? In dit rare land dat Azerbeidzjan heet? Ja, als de Formule 1 hier komt uh, maak je ontzettend lange dagen. 15 uur af en toe, 16 uur. Maar ja, daar doe je het voor op. De coureurs die bij ons slapen, die lopen gewoon van het hotel richting de pit. En dat, dat duurt... Uh, 30 seconden. Sebastian Vettel, yes. pole position, liep net hier langs ja. ons, want hij ja. moest naar de persconferentie. Die persconferentie is in uw hotel. Klopt. Het is hier echt te komen en gaan, hè? Ja, wij, wij, wij zijn het hart van. Uh... Van de media in, in, in Baku tijdens de Formule 1 race. En teams en coureurs, eigenlijk alles zit hier. Ik neem aan dat het een jaar geleden al volgeboekt was. Nou, de teams ja, die hebben wel uh, al uh, acht maanden geleden geboekt volgens mij. Dus, uh, ja. Ja, dus als ik een... nog een nachtje wil? Nou, dat gaat je, gaat je een uh, goed prijsje kosten. <laughs> U heeft wel een vertekend beeld, hè? want het hotel zit vol. Het zijn mensen die, uh, laten we zeggen, niet van een uitkering leven. Ja. De andere kant van het circuit, van een aantal dingen op. Heel weinig tribunes, heel weinig publiek. Ik denk ook heel weinig mensen uit het buitenland. En mensen komen niet naar Baku voor een Grand Prix. Want het is best ingewikkeld om hier te komen. Klopt. Ik vind het wel de, de beste race van het jaar. Dus de mensen moeten absoluut hier naartoe komen. Dat moet u ook zeggen natuurlijk. Ja, goed. Ja. Maar, maar het is wel zo. Het is een stratencircuit. En uh, ja, vorig jaar was het de, de race of the year. Twee jaar geleden was de saaie optocht. Ja, oké. Okay. Maar, maar vorig jaar was die... Was die uh, en ik denk dat die morgen ook weer uh, heel goed en uh, spannend zal worden. Maar waarom komen er zo weinig mensen op af? Want zelfs als die uitverkocht is... Ja, zoveel tribunes zijn er niet. Dan zijn het er 20.000. Ja, ik denk toch dat het met de directe vluchten heeft te maken... van de grote steden vanuit Europa die er niet, bijna niet zijn... Dus als er meer directe vluchten naar Baku zouden zijn, zouden hier ook meer fans uh, rondlopen. Want Nederlanders die even naar Max willen komen kijken, moeten via Istanbul, via Moskou ja. of via de Baltische Staten, geloof ik. Hè? Ja, via Istanbul, Moskou of, of Kiev zelfs. Uh, volgens mij nog een optie. Dus, uh, maar ja, er zijn er wel 200 fans, denk ik, hier in, uh, in Baku aanwezig uit Nederland. Dat ja. wordt geen Oranje Zee, hè, morgen? Nee, denk ik niet. Nee. Bent u erg verdrietig dat hij niet zijn eerste pole position heeft gepakt, Max Verstappen? Want we hoopten er toch een beetje op, hè? Ja, maar dat, dat, dat komt wel. Denkt u dat hij hem nog kan winnen morgen? Hij Vijfde, toch? Ik denk dat hij uh, een kans heeft. Want uh Vorig jaar waren er genoeg momenten dat de safety car de baan opkwam. Dus... Want één foutje hier en je hangt in de muur. Zo simpel is het. Uh, uh, volgens mij was dat uh, vier keer, vijf keer gebeurd met, uh, met de coureurs vandaag. Dus ja, dat zit er goed in dat dat ook morgen tijdens de race kan. Max op heeft uren. het zelf vrijdag al gedaan. Het mooie van als je dat op vrijdag doet. Nou, dan heb je het alvast gehad, hè? <laughs> dan komt het morgen allemaal goed. Precies, ja. Dat was Lars Samelius, een van de zeer weinige Nederlanders in Azerbeidzjan. Uh, hij werkt in het Hilton in hartje Baku. De kanonnen staan morgen op de eerste rij. WK-leider Sebastian Vettel is dat. Hij heeft de pole position en wereldkampioen Lewis Hamilton staat naast hem. Verstappen dus op plek 5, net achter zijn ploeggenoot Ricciardo. Jong Ajax is dus eerste geworden in de eerste divisie. Jan-Vincent van Zuiden nu met de trainer van de kampioen. Michael Reiziger, allereerst van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Wat een ontlading. Ja, zeker. Zeker. Zeker, zeker naar de achterstand dat je nog zo terugkomt. Ja, dat is een, uh, ja, dat was, uh, spannend genoeg. Ja, precies. Want uh, die ontlading dat, dat kwam het vooral ook door die wedstrijd. Dat het toch redelijk moeizaam ging dat je 1-0 achter kwam. Ja, ja, het was uh, moeizaam zat. Uh, Eerst kregen we wel een go uh, paar goede kansen. Uh, maar hij ja, ging er niet in. Het uh, ja, is zo jammer dat je dan uh, toch nog 1-0 achter uh, komt. Maar ja daarna hebben ze het uh, fantastisch opgepakt. Ja, wat, wat dacht je op dat moment? 0-1. Nou, dat we snel moesten gaan schakelen om, uh, om het terug uh, te brengen. En uh, niks meer dan dat. Kennen jullie de tussenstand in Sittard? Uh, ja, die kenden we wel. Die kende wel ja. Dus je wist, je moet winnen? We wisten dat we moesten winnen, ja. ja. Maar dat wisten we van tevoren al. En dan breng je op een gegeven moment Keijsierhuis in. Uh, weer een gouden zet. Ja, maar de, de, de, die jongen die doet dat. Het, het, vorige week ook. Die heeft het vaker uh, gedaan. Wij doen het ook vaker zo. Uh, ja, hij heeft het fantastisch uh, ingevuld weer. En dan win je uiteindelijk met 2-1. Word je kampioen. Wat voor gevoel geeft dat? Een goed gevoel. Een trots gevoel op de jongens. Een trots gevoel op iedereen die aan het elftal heeft gewerkt. En, en ja, dus het is uh, schitterend. Ja, en, en voor jezelf. Want ik bedoel, het is je eerste jaar als hoofdtrainer. En dan meteen dit? Ja, nou ja dat, dat, dat is leuk. Maar het is zeker heel leuk. En, en het is fantastisch. En uh, ja, het gaat erom van dat, dat we het, uh, al die mensen eromheen die mee hebben geholpen. Uh, en en, en dat, maakt juist, uh, uh, uh, dat maakt het gevoel van trotsheid dat je krijgt. En uh, de jongens, hoe zij uh, op de staf reageren en, en uh, iedere dag uh, uh, elke dag pro proberen beter te worden, ja, dat is, wat, uh, dat is waar het om gaat. Ja, en hoe anders is het? Want je hebt het natuurlijk als speler met de Ajax meegemaakt, de Champions League weet ik wat, allemaal gewonnen. En nu als trainer uh, ja, is, is het anders? Hoe voelt het? Uh, ja, als de wedstrijd begint ben je eigenlijk uh, nog maar met één ding bezig. En dat is de wedstrijd. En, en daarna uh, heb je wel zoiets van, ja, we hebben gewonnen en, en, ik denk dat beide spelers, uh, ja, ik vind het zo mooi voor ons. Ik vind het schitterend voor ons hebben, hebben toch ergens geschiedenis gemaakt. Ja, tuurlijk. Maar is het, is het anders als trainer dan als speler? Oh ja, natuurlijk is het heel anders. Omdat je, ja, je, je, je probeert uh, de wedstrijd te beïnvloeden, de spelers te beïnvloeden. En dat is het eigenlijk uh, het enige wat je van, uh, langs, langs de lijn kan doen. En, uh, ja, als speler moet je het zelf doen. Dus heb je dat meer zelf in de hand. En waar is nou echt, als je tot slot de kracht van dit team moet typeren, waar zit die dan in? Nou, dat is de, eenzaam, de, de, sorry, de, de, de eenheid die ze, die ze zijn. De wil en, en, en de drive om steeds beter te worden elke dag. Als je spelers die hebben van het begin af aan tot nu toe heel veel stappen gemaakt. Sommigen die zijn zelfs bij de, bij, bij de bank bij de eerste. We hebben jongen naar het eerste. Dus dat, dat, is gewoon echt een, dat geeft je energie. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Michael Reiziger, de trainer van de kampioen van de Eerste Divisie, Jong Ajax. Meteen maar door dan naar die andere succescoach. De man die ervoor zorgde dat Fortuna Sittard promoveert. Edwin Cornelissen, jij bent bij hem in de buurt. Toch? Kevin Hofland komt aanlopen, legt even de bosbloemen aan de kant. Historische avond is Sittard. Ja, dat lijkt me wel, ja. Na uh, Zoveel jaren uh, vanavond afgedwongen om weer, uh, volgend jaar weer onderdeel te zijn... van de clubs in de Eredivisie, dus uh, top.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 Het was voor jou natuurlijk ook lastig instappen op zo'n moment ja, dat het eigenlijk goed ging. Maar ja, dan kreeg je dat Sunday Olice weg moest. Uh, ja, lijkt me lastig. Ja, goed is altijd hè. En dat is uh, ook wel de vraag die je zelf dan moet stellen. Van, uh, gaan wij hier samen aan beginnen als een nieuwe technische stap of uh, wachten we af? Ja goed, uiteindelijk ben ik in, uh, uh, toch een kind van de club. Uh, ga ik graag uitdaging aan. Ja, tot het zo zou eindigen had ik nooit verwacht. Jij weet natuurlijk hoe het is om grote wedstrijden te spelen. Wedstrijden zoals deze. Wat heb je die ploeg meegegeven? Nou, gewoon net zoals altijd. Uh, jezelf, kwaliteiten en uh, de, de, de druk niet ervaren als negatief, maar als positief. Nou goed, volgens mij krijg je hier wel vleugels van als je hier thuis mag spelen voor een uh, ongeveer uitverkocht stadion.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 Ali en de wailers, could you be loved? Met twee bronzen medailles van vandaag en het goud dat Kim Polling gisteren al won... komt het totaal op drie medailles voor de Nederlandse ploeg op de EK Judo in Tel Aviv. En laat dat nou precies de doelstelling vooraf zijn geweest van de bondscoach... Maarten Arends, dus missie geslaagd. Ja, dat, ja, dat is geld. Ja, Er hadden al meer ingezeten in bepaalde klassen, dus uh, dat is wel jammer. De drie vijfde plekken, ja, en daar hadden we denk ik wel één of twee of vijf kunnen winnen. Ja, ik wou zeggen, wat, wat, wat kun je zeggen over dit toernooi? Nou ja, dat we in de breedte gewoon goed meedoen en uh, prachtig georganiseerd, laat ik het zo zeggen. En een gouden plak en twee bronzen, hartstikke goed. Uh, ja, de donderdag uh, zonder resultaten, hoe teleursteld ben je daarover? Uh, nou, ik... overal valt dat best mee. Ik vind dat de debutanten het daar goed gedaan hebben. Twee stuks, hè? Ja, dat was eigenlijk tevreden over. Ik was tevreden over Tornike, Ik ben tevreden over een die Vermeer die ik de derde van de wereld wint, vind. vind ik heel goed. Jesper deed het goed. Jesper Smink deed het goed. Dus ik ben tevreden over de ja. ja. De grote teleurstelling kwam wel op de vrijdag. Hè? Althans in eerste instantie. Als je kijkt naar Frank de Wit, Jules Fransen. Was dat bij jou ook zo? Ja, tuurlijk. Daar zijn wij ook kapot van. Uh, ja, dat is wel judo. Hè? Als je meedoet kan je ook verliezen. En, uh, ja. Maar ook voor judo is een verklaring. Ja, nou ja, uh, voor sommigen nog niet. Met Sjoen zijn we nog rustig uh, aan het nadenken en uh, evalueren hoe dat nou kan. Ze dus is in goede vorm, ze is in goede shape. Alt ha, heb je daar kan... al een idee van? Ik niet, want dat gaan we rustig met z'n allen doen. En, uh... Nee, het is een lastige tegenstander ook. In eigen huis moesten ze tegen de Israëlis eigenlijk, uh, uh, Sleschinger. Dus, uh, nee, ja. En Frank uh, ja, die loopt op een, uh, een Belg die toch wel heel lastig bleek te zijn. Want die haalt de finale, bijna wint. Ja, dat, dat kan gebeuren. Het hoort erbij. Ja, maar op een EK, dat is wel extra zuur. Ja, dat is extra zuur. Nou ja, misschien de volgende keer uh, iets scherper nog. Maar ik, ik, ik weet dat het kan gebeuren. Ook al uh, zegt niks over je al die andere toernooien weer. Hier is het net weer even anders. Uh, de dag eindigt uh, gelukkig heel mooi. Met Kim Polling, goud. Is hij weer terug? Ja, zij is absoluut terug. Ze, natuurlijk, ze is natuurlijk geopereerd twee keer en uh, ja, ze hebben een lastige periode gehad, maar uh, zij is terug. Maar dat vond ik op de toernooi al zichtbaar. Ja. Maar nou, goed, dit is ook een titel, hè? Een, soort, een soort van emotionele bevestiging. Ja, bevind. dit is zeker lang geleden dat ze een titel gehaald hebben. Nou ja, ik, denk, ik vind het alleen maar mooi. En een vierde is echt heel knap. Mensen vergeten dat wel eens, maar gaan we eens vier keer Europees kampioen worden. En de manier waarop ben ik heel trots op. Ja goed, je, je stipte het net al even aan. Vandaag ga je met zes judoka's op pad, uh, vijf ervan. Uh, belanden in het blok en gaan om brons. Uh, ja goed, daar blijven er twee van over. Ben je dan tevreden? Ja, dan ben ik wel tevreden hoor. Uh, ik zie alleen uh, dat er meer mogelijk was geweest uh, met Karin Stevenson en Noël van de TNT en ook met Roy. Uh, maar als je er twee haalt, ben je wel tevreden. Ja. Uh, aan de voorkant, je zei het, de doelstelling, hè? drie medailles is gehaald. Het was natuurlijk wel stiekem een beetje een voorzichtige doelstelling toch? Uh, nou, ik weet niet of het voorzichtig was, want zonder uh, Michael Korrel, uh, Marine Verkerk en Guusje Steenas, ja, ja, dat zijn eigenlijk altijd medailles, dus uh, ik weet niet of het nou heel voorzichtig was. Uh, dit was toch echt wel realistisch, ja, nee, maximaal? Want je weet ook dat je niet alles wint, dus uh, vooral het het wel van het uh, Is de hoogste placering ooit? Ja heel goed gedaan, ja net geen medaille wat ik net wel ingezet had, dus nee, ik ben overal wel, uh, ja, dat is goed. Ja, uh, goed over een half jaar uh, de, het WK. Uh, andere koek, dat weten we uit ervaring de afgelopen jaren. Wat ga je er nou aan doen om die stap te zetten met de ploeg, met, om, om daar hetzelfde neer te kunnen zetten als hier bijvoorbeeld op dit WK. Nou ja, kijk, uh, we hebben vorig jaar een teleurstellend WK gehad. Dat gaan we absoluut proberen te verbeteren. Uh, er zijn een paar mentale vlakken waar we echt dingen willen winnen. Uh, na verloren partijen of snel weer. In de, om in de derde plaats moeten of in de erkansing. Daar zijn we voornamelijk mee bezig. Uh, we gaan een lange voorbereiding tegemoet. We beginnen al uh, over, uh, nou, ik denk over drie weken met een conditionele week. Daarna gaan we veel trainingskampen maken en een aantal toernooien. En dan staan wij, ik hoop met alle geblesseerden die er de vorige keer niet waren, maar dat zullen we zien. Ja, want de Olympische kwalificatie gaat vanaf nu beginnen, hè? Dat, is, uh, dat is nu aanstaande. Uh, ja, er zijn, je noemde ze net, hè? Steenhuis, Verkerk, Michael Korol zijn geblesseerd. In hoeverre moeten we ons zorgen gaan maken over dat kwalificatietereel? Nou, ik, ik heb de hoop dat ze op de WK uh, kunnen starten. Maar dat gaan we zien. Belangrijkste conclusie na deze drie dagen? Oh, zware dagen. Heel veel spanning erop, ook voor alle coaches. Het coachteam hebben ze goed gehouden. Maar wel tevreden. bereikt, Absoluut. Dat was Maarten Arendt, de bondscoach van het judo. Het zijn zware tijden voor FC Twente. Morgen om deze tijd, dan kan het doek gevallen zijn want er zijn nog twee wedstrijden te gaan... en het verschil met Sparta is vier punten. Het brengt Theo Jansen in een lastige situatie. Hij koestert nog steeds warme gevoelens voor Twente... de club waarmee hij in 2010 landskampioen werd. Maar Jansen werkt nu weer voor Vitesse, de club waar hij opgroeide... en die dus FC Twente de genadeklap kan toedienen... want Vitesse is morgen de tegenstander van Twente. Die genadeklap is iets dat volgens Jansen nooit had kunnen gebeuren. Als er bij Twente nu nog een speler met zijn karakter had rondgelopen. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik, wel. ik denk dat ze. Uh, wat ik nu zie, is dat ze echte leiders missen. Uh, het is een team wat, uh, wat redelijk kan voetballen. Hè, wat aardig kan voetballen. Maar bij ieder, iedere tegenslag uh, stort het in elkaar. En dat is iets wat mij heel erg opvalt aan Twente. Dat, dat is de samenstelling van de selectie. Hoe Absoluut. dat dan ook gebeurd is, maar daar is niet over nagedacht. Absoluut. Ik bedoel, kijk, als je gewoon de spelers individueel gaat pakken, dan hebben ze heel veel, heel veel kwaliteit. Uh, maar ze hebben geen jongens die, die, die, die, ja, die vechten voor het elftal. En dat heb je nodig met degradatievoetbal? Absoluut. En ik, kijk, dat elftal wat wij hadden toen, in, weet je, is al acht jaar geleden nu volgens mij. Hè? Wat wij acht jaar geleden hadden, hadden we ook gewoon waterdragers. Een uh, Wisgolf, een uh, Woutbrama, Douglas, uh, De Becks. Dat waren allemaal jongens die. Voetballers misschien niet de beste waren... maar die wel alles over hadden voor het elftal. Nou, dan gaat het niet zozeer om de schuld geven of zo... maar het is inderdaad dus dat de leiding daar... wie dat dan ook is, veel trainers wisselt... maar niet heeft nagedacht over... ja, een selectie die... je hebt niet inderdaad vaardige spelers nodig. Nee, nee, maar ik denk dat er... als ik kijk nu naar de, naar de samenstelling van de selectie... denk ik dat ze er helemaal niet vanuit zijn gegaan... dat deze situatie had kunnen gebeuren. En... Uh, nu, nu je daar wel bent, zie je in één keer dat je toch andere types ook nodig hebt. En uh, daar hebben ze er te weinig van. Want Spachthuis bijvoorbeeld heeft mindere spelers misschien wel. Zeker. Maar het is meer een team. Denk ik wel. Denk ik wel. Uh, is het zielig? Ja. Uh, maar dat heeft meer te maken ook met mijn gevoel voor de club. Ik bedoel, ik hoop natuurlijk altijd dat Twente erin blijft. Uh, Twente is toch wel een beetje mijn clubje geworden. Uh, en als je dan ziet dat, dat het nu zo slecht gaat. Na eigenlijk een hele korte periode. Dan, uh, dan doet het wel pijn. Ja. Ja. Het lijkt onoverkomelijk, hè? Je voelt het aankomen. Vind je dat niet, Theo? Ja, je voelt het aankomen. Je merkt het al uh, maanden eigenlijk. En, uh, ja, ik denk niet lukt bedoeld, maar ik denk dat het uh, na het weekend uh, gebeurd is. En voor wie vind jij dat dan eigenlijk het meest treurig? Voor de supporters. Ja. Wel gek, hè? Straks 25.000 in de eerste divisie. Ja, dat is, uh, dat is heel vreemd. Of heel is dat vreemd. misschien niet zo erg? Nou, weet je, dat, dat kun je. Ja, dat, kun je ja, de opnieuw ene beginnen, kant, je kan opnieuw beginnen natuurlijk. Hè. Je kan uh, alles opnieuw gaan samenstellen. Ik bedoel, ik weet niet hoe de contracten in elkaar zitten, maar uh, ik weet niet of degradatieclausules in de contracten staan. Dus misschien moeten ze ook wel verder met jongens die dan te duur zijn, maar ik hoop het wel dat, dat er uh, clausules in staan. Uh, en dan zou je opnieuw kunnen beginnen. En dan zou je weer helemaal opnieuw een groep kunnen samenstellen. Alles. En dat zou wel eens een redding kunnen zijn. Maar ja, ik heb nog steeds liever dat, dat ze er natuurlijk in blijven. Theo Jansen en Joep Scheuder over de mogelijke degradatie van FC Twente. Wie er ook degradeert, we weten nu dat Fortuna Sittard sowieso promoveert. Edwin Cornelissen is nog steeds in Sittard en praat met de teammanager van de promovendus. De teammanager van Fortuna zit. Het is iemand die al decennia rondloopt bij deze club. Schraaf Filippen is zijn naam. Allereerst, wat staat er nou op dat shirt? Want dat is uh, volgens mij dialect en dat spreek ik niet zo goed. Ja, dat is, uh, even kijken. We zijn weer terug. We zijn weer terug. En zo is dat vertaald. Zo is dat vertaald. Ja. En zo is het ook. Het is een feit. En dat moet, uh, ja dat merk je hier in het stadion. Iedereen zo ontzettend veel doen. En u al helemaal met dat echte clubhart. Ik kan niemand vertellen hoe blij en trots dat ik ben op deze club. Ik ben echt trots. En ook op de mensen allemaal om me heen. De technische staf, de spelers. Nou, En dan ga ik terug bij wijze van spreken dus tot het kantoorpersoneel. Maar ook één ieder die bij deze club werkt. Dat zijn de meeste daarvan. Ik kan wel zeggen 100% zijn allemaal clubmensen. En daardoor kun je zoiets bereiken wat nu Want u, u, wat gebeurt. U heeft natuurlijk ook alle dieptepunten meegemaakt. U heeft gezien ja, hoe, hoe de club meerdere keren op het randje van de afgrond stond. Klopt inderdaad. Um, dat mag gezegd worden dat Abelsauce en ik, dus wij spreken de laatste twaalf jaar voordat dus, uh, meneer Gun kwam, uh, hebben wij de club recht gehouden. We hebben ze financieel, dus alles altijd betaald. En anders zou de club al 12, 13 jaar geleden echt ten dode zijn opgeschreven. Maar wij hebben dat echt met de club hard gedaan, Jo en ik. En daarom zeg ik, ik ben door. Diepe pedalen gegaan, maar het heeft zich wel geloond. Maar soms ook misschien met dit idee... ja, al die investeringen die ik doe in die club... Ja, waar gaat het uiteindelijk toe leiden? Heeft u altijd vertrouwen gehad in een, nou ja, een succes als dit? Ik heb het alleen gehoopt al. Ja, u moet er lang over denken. Ja, ik heb alleen maar gehoopt. Ik kan niet zeggen dan van, nou we hebben naartoe geleefd. Nee, we hebben ieder jaar opnieuw geprobeerd... om gewoon lekker mee te kunnen draaien in de bovenste regionen. Maar dus nu met dan. Dus als nieuwe eigenaar en een nieuwe bestuur, uh, nogmaals. Maar ik mag niet vergeten de technische staf. Super. Ik heb genoten en ik vergeet allemaal die slechte jaren. Wat ik allemaal heb meegemaakt. Dit is toch de kroon op het werk. Dit maakt alles goed. En ja, wie had dat kunnen denken dat Fortuna Sittard... na die 16 jaar weer terug is in de Eredivisie? Niemand had dat kunnen denken. En ik denk ook niet bij wijze van spreken als je dus had gevraagd... dus voor de kerstmis, dat er iemand zou zijn die zegt van... ze gaan terug naar de Eredivisie? Nee. Maar toen op een gegeven moment dus de omslag kwam... en goed, we hebben een trainerswissel gehad en dat de nieuwe trainers het zo hebben opgepakt... ja, toen ben ik er toch wel in te geloven, hoor. En ik heb er ook heel stilletjes van gedroomd... tot, ik moet ook er eerlijk bij zeggen weer van morgen, zei ik, jongens, allebei met de voetjes op de grond blijven... want het kan nog allemaal misgaan. We hadden nog met Ajax af te rekenen. We hadden nog een keer dus met NEC af te rekenen. Maar het is goed uitgepakt. We hebben zelf gewonnen. En dat was wat we moesten doen. De club gaat van, nou pak een beetje duizend mensen op dit tribune... naar de twaalfduizend die er vandaag zitten. Is het nu een blijvend impuls, denkt u, voor Fortuna? Gaat het nu alleen nog maar omhoog? Dat kun je natuurlijk van tevoren nu niet stellen. Eredivisie is heel iets anders als de Eerste Divisie. Maar ik denk wel dat we met de nieuwe eigenaar... dat wij wel dus wel een sterk elftal... toch wel weer het volgend jaar op het veld hebben staan. En dat we... Nou, ik zal niet zeggen dus dat we zulke aantallen nog van toeschouwers krijgen. Of je moet Ajax, PSV, Feyenoord krijgen. Dan zit je misschien een 8.000, 9.000 mensen. Maar... Het zitartse publiek is niet zo dat ik zeg van... Uh, ze blijven komen, ze blijven komen. Dit hebben ze allemaal willen meemaken. Dit hebben ze nu echt willen meemaken. De teammanager die plakt er uh, na al die decennia nog één jaartje aan vast? Eén jaartje plak ik er nu nog aan vast. Ik... Te genieten van het eredivisieavontuur? Ik wil dus nog één jaar dus, uh, naar de eredivisie. En dan zeg ik, dan wil ik het stokje overgeven. Maar ik heb wel op de club gezegd: Jongens, jullie kunnen dus van mijn know-how en van mijn kennis, wat ik toch wel heb vergadend 40 jaar voetbal. Ik ben natuurlijk eh, ja, eigenlijk ieder bestuur, of het nu Eredivisie of Eerste Divisie is, ze kennen me allemaal. zeggen, hebben jullie mijn hulp nodig? Mijn deur staat altijd open. Ik wil best in een dag uithelpen en ook een hele week uithelpen. Want het hart blijft toch altijd Fortuna. Ik dank u wel. Het Fortuna hart van Stra Filippen Al 40 jaar is hij de teammanager van Fortuna Sittard. Lux de lijn. Wat is Robert. Cristiano Ronaldo. Oh, wat een goal! Buitenlands voetbal. In Duitsland is FC Köln gedegradeerd uit de Bundesliga. Tegen Freiburg, een rechtstreekse concurrent van Köln, werd met 3-2 verloren. Toch had de trainer Stefan Rutenbeck zich al bij de degradatie neergelegd. Hij wenste Freiburg veel geluk met de rest van de competitie en bood, hem zelfs, bood zelfs de helpende hand. wens je met de club veel succes, dat je het pakt. En als je aan spieltag nog hulp braucht tegen Wolfsburg, dan gaan we alles doen. Ja, FC degradeert dus. Het speelde dit seizoen nog Europees voetbal. Na een knappe vijfde plaats vorig seizoen komt dus volgend jaar uit op het tweede niveau. Degradatiekandidaat HSV won wel en won weer. Wolfsburg werd met 3-1 verslagen. HSV heeft uit de laatste vijf wedstrijden 10 punten gehaald. Volgens trainer Christian Tits komt dat omdat ze elkaar weer hebben gevonden. Ik zou zeggen die mannschaft leeft, dat die mannschaft zich in de laatste weken zich samengevonden heeft, ook in de spelen reingeht... en versucht versucht spelen voor zich te bescheiden met een ein, Willensstärke en met een moed op voetbal te spelen. Ondanks de zegen van HSV is het nog lang niet zeker van lijstbehoud. De stand onderin is namelijk als volgt. Vrijburg heeft nu 33 punten en staat 14e. Dat is veilig. Wolfsburg staat daar drie punten onder op plaats 15. Dat is ook nog veilig. Daaronder Mainz met evenveel punten als Wolfsburg. Maar dat speelt morgen nog. En die plaats, de 16e, zorgt uiteindelijk voor promotie een promotiedegradatiewedstrijd. Daar weer onder staat dan HSV... Het staat op dit moment nog steeds op een plek... die uiteindelijk rechtstreekse degradatie betekent. En twee punten onder de ploegen erboven. En laatste is dus Köln dat officieel nu is gedegradeerd. Zes punten onder de nummer voorlaatst HSV. Waar een team verdwijnt uit de Bundesliga... komt er ook meteen weer een terug. Want Fortuna Düsseldorf promoveert... door een 2-1 overwinning op Dynamo Dresden. Door de drie punten is Fortuna Düsseldorf... zeker van minimaal op de tweede plaats. Die goed is voor Promotie. Deze Fortuna speelde in het seizoen 2012-2013 voor het laatst op het hoogste niveau in Duitsland. Het gaat dus goed vandaag met de Fortunas. Landskampioen Bayern München nam het zonder de geblesseerde Arjen Robben op tegen Eintracht Frankfurt. En Joep Heinkes spaarde daarnaast James Rodriguez. Robert Lewandowski, Thomas Müller en Frank Ribéry... met het oog op de Champions League-wedstrijd... van uh, aanstaande dinsdag tegen Real Madrid. En alsnog werd er met 4-1 gewonnen. De nummer 2 in Duitsland. Schalke speelde 1-1 tegen Borussia Mönchengladbach. En door het ene puntje kan aartsrivaal Borussia Dortmund... op gelijke hoogte komen met Schalke als het morgen wint van verder Bremen. Bayern Leverkusen verzuimde in de buurt te komen van Schalke en Dortmund. In de thuiswedstrijd verloor Leverkusen met 1-0 van VfB Stuttgart. In Engeland heeft Liverpool doelpuntloos gelijk gespeeld... tegen de nummer voorlaatst Stoke City... dat Liverpool op Enfield in eigen huis dus niet tot scoren kwam... was op 13 december vorig jaar voor het laatst. In de daaropvolgende thuiswedstrijden scoorde Liverpool... minimaal twee keer per wedstrijd. Het gelijke spel maakte Jurgen Klopp overigens niks uit. Hij is vooral blij met dat ene punt... met het oog op nog een jaar Champions League voetbal. Het is een belangrijk punt voor ons. Het is een heel belangrijk punt. We have nog games, En We hebben twee games de kans om ze te nemen if football is fair then we will take these three points. Ja, en Stoke City schiet ondertussen niet veel op met het puntje. Stoke spelers Erik Pieters en Bruno Martins Indy zagen namelijk dat concurrenten West Bromwich Albion en Southampton allebei wonnen. Hekkensluiter West Brom won met 1-0 op bezoek bij Newcastle en Southampton was met 2-1 te sterk voor Bournemouth. Beide doelpunten van Southampton kwamen op naam van oud Twente speler Dusan Tadic. Verder was er Onderin geen geluk voor Huddersfield Town en Swansea City. Huddersfield verloor met 2-0 van Everton. En Swansea ging thuis onderuit tegen Chelsea met 1-0. Daarom is het ook in de Premier League nog heel spannend onderin. Met nog 2 speelronden te gaan zijn er op papier nog. Tien teams die op een van de drie degradatieplekken kunnen komen. Voor uh, de volledigheid moet u uh, op teletext en andere zaken zijn. Ik uh, lees u alleen even de onderste zes, want die staan al heel spannend dicht bij elkaar. West Ham heeft 35 punten, net als Huddersfield Town. Swansea staat daar twee punten onder en daar weer onder komen dan de degradatieplaatsen. Eén punt onder een veilige plaats staat Southampton. Stoke City heeft er nog minstens drie nodig om veilig te geraken. En West Bromwich Albion staat dan weer twee punten onder Stoke City. Voor die ploeg lijkt het einde wel heel nabij. In de Primera Division heeft Real Madrid met 2-1 gewonnen van Leganes. De Koninklijke komt daarmee op 1 punt van de nummer 2. Atletico Madrid, wat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Aan de kant van Real kwamen Ronaldo, Ramos en Varane niet in actie. Trainer Zidane gaf dat drietal rust met het oog op de return... in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München. Barcelona kan morgen bij een overwinning... bij laagvlieger Deportivo La Coruña kampioen worden. In de Serie A in Italië heeft AS Roma met 4-1 gewonnen van Chievo Verona. Door de overwinning blijft Roma op de derde plaats staan... en komt met de week dichter en dichter bij weer een jaar Champions League voetbal. Koploper Juventus speelt volgend seizoen zeker Champions League en speelt op dit moment nog in de lastige uitwedstrijd tegen Inter. Het is in die wedstrijd na 84 minuten 2-1 voor Inter. Juve staat dus achter. En dan nog even Frankrijk en Turkije. Memphis Depay was weer belangrijk in de Franse competitie. Hij zette Lyon op 1-0 tegen Nantes. En Oud-Vitesse en Ajax-speler Traoré tekende voor de 2-0. Dat was ook de uitslag van die wedstrijd. In de Turkse competitie scoorde Vincent Janssen voor het eerst na zijn voetblessure. Hij maakte de laatste goal in het duel tussen Kazim Paza en Fenerbahce. Fenerbahce won met 4-1. En Janssen deed dat na een afwezigheid van uh, vier maanden. Door de overwinning blijft Fennepadje in de race om de titel. Maar liefst met drie andere clubs. Dan gaan we terug naar eigen land. Naar de ploeg die het vandaag niet redde. Trainer Pepijn Leinders voelde al langer aankomen dat het hem niet ging lukken om NEC, want het werd 3-3 vandaag tegen Dordrecht en dat was niet voldoende, terug te brengen naar de eredivisie. Ja, je weet wel dat het moeilijk is. Omdat je aan het vechten bent tegen alles en iedereen. Zo voelt het. Dus um... Voelde je inderdaad. Want dat was het een beetje. Je komt binnen en iedereen heeft meteen iets Wat gebeurt er eigenlijk? Waarom is dit eigenlijk? Ja, je vecht eigenlijk meteen tegen een nee, soort vooroordeel. Ik, ja, misschien. Maar de club, uh, als je wint... Uh, hè, dan pak je alles meteen weg. Snap je wat? Uh, alleen ja, als je dan verliest... Dan wordt het natuurlijk wat... Uh, alleen uh, het voelt alsof je vecht tegen degradatie. En dat is het grote verschil met die twee andere ploegen. En dat is... Uh, Um, NEC uh, kijk, we speelden niet om kampioen te worden. We speelden om uit de Jupiler league te komen. En dat is iets heel anders. Dat is een heel andere manier van spelen. En daarom is het... Uh, ten eerste, ja, ik wil ook natuurlijk eigenlijk feliciteren. He, met het kampioenschap en Fortuna met de promotie. Laat daar voorop staan. Hoe gek is dat eigenlijk? Dat er een club kampioen kan worden die dan niet promoveert. Wat vind je daarvan? Uh, wat ik vooral vervelend vind is dat uh, Fortuna met tegen een A1 speelt. <laughs> ja. Om tot uh, hun op winter, uh, winterbreed gaan met al, al hun spelers met eerste. En, en tot Jong PSV vandaag met, uh, met toch een andere ploeg speelt. Ja, dat, dat is heel apart. En dat, maar ja, dat moeten we accepteren, want zo is de situatie. Alleen, ja, ik ben geen voorstander van die type competitie, nee. Maar ja, ik vind het wel goed voor de talenten. Laat dat er voorop staan. Maar Het zou gewoon gesloten... gesloten uh... Directe uh, promotie is mislukt. Kampioen is mislukt. Je hebt nu nog een mini-voorbereiding voor een mini-competitie. Hoe moeilijk is dat om dat weer in gang te trekken? Nou, de groep kennen ze niet, eerlijk gezegd. Want ze hebben, nu, uh, ze hebben nu al vaak genoeg hun rug moeten rechten. Ze hebben altijd goed gereageerd. Zelfs vandaag eerst en na tweede helft gewoon goed gereageerd. Uh, alleen, ja, je, je voelt wel dat het... Uh, ja, het uh, ja, je moet nu heel ja, wonderlijk ja, elkaar uh, recht in oren ogen gaan. Kijken morgen en uh, heel even terugkomen op een aantal dingen. Want Gewoon puur teamtactisch. En, ja, en, maar je moet... Uh, ja, dan zullen we een kort, uh, kort moment samen zijn, ergens anders in plaats van. En dan gewoon goed voorbereiden op, uh, op Emmen, is het. Ja. Trainer Pepe Pep, uh, Pepijn was dat van NEC. We gaan naar de eredivisie. Na een spectaculaire start en een belabberde tweede seizoenshelft... longt er voor Peck's volle nu toch nog een mooi slot van de competitie. De ploeg van John van het Schip staat achtste... en dat is uiteindelijk net genoeg voor de play-offs om Europees voetbal. Bij Peck is de 16-jarige Sepp van den Berg dit seizoen... een van de grootste ontdekkingen. Hij is de op drie na jongste debutant in de eredivisie... en er wordt hem dan ook een grote toekomst voorspeld. Van den Berg combineert het spelen in de eredivisie nu nog... met de middelbare school. Ik ga om half negen naar school. Dan kom ik rond half tien, kwart voor tien hier aan. Dan ga ik me omkleden en dan begint half elf de training. En na de training uh, zit ik half één weer in de les en dan uh, maak ik gewoon mijn dag op school af. Na school is meestal nog wel huiswerk maken. En als ik nog moet trainen in de middag, dan kom ik gewoon weer hier. En dan uh, moet ik in de avond nog uh, mijn schoolwerk maken. Maar hoe zit dat in de rest van de groep? Want jij komt natuurlijk uh, dit jaar kom, kom je echt door, kom je echt bij die eerste selectie. Ik bedoel, hoe werd er in het begin op jou gereageerd? Uh, het leeftijdsverschil is nog wel aanzienlijk in dat opzicht. Ja, in het begin was het wel gewoon, ja, ook voor de jongens wel even, even een raar kijken van, ja, het is nog zo jong. Maar ik denk, ja, ja ze hebben me echt ja, goed opgevangen. En ja, ze zijn allemaal gewoon aardig tegen me. Dus het is geen uh, probleem of iets. Nou ja, tegen, tegen FC Groningen uh, werd dat dan beloond met je debuut. En hoe was dat moment voor jou? Want ik denk toch een soort jongensdroom om uh, in de eredivisie je debuut te kunnen maken. Ja, tuurlijk. Het was echt, ja, voor mij echt een heel mooi moment. Ja, het is natuurlijk, ja, voor mezelf. Ik woon al, ja, ik ben geboren in Zwolle en ik voetbal heel lang bij deze club. Dus het was voor mij echt een, een mooi moment. En okay, nou ja, in dat opzicht heb je hier wel bij de club natuurlijk een, uh, een goed voorbeeld in. Uh, Philip Sandler, die komende zomer naar, uh, naar Manchester City mag verkassen... Is het reëel om te denken dat jij hem volgend jaar al kan opvolgen? Dat jij volgend jaar al een vaste waarde bent in die, op die positie? Ja, ik weet niet ook hoe de club erover denkt. Maar zelf wil ik het wel graag. Dat ik zelf, ja voor, ja. voor mezelf, voor mijn eigen gevoel, ben ik op zich ook wel klaar voor. En ik zal gewoon ja, mijn best doen om volgend seizoen dan uh, zijn plek over te nemen. En Sandler, die kijkt er al stiekem op het hoekje, kijkt hij een beetje mee. Jij hebt hem eigenlijk gewoon voorgedaan hoe het moet: hier doorbreken en dan vrij snel weer een nieuwe stap maken. Wat moet Sepp van den Berg nou doen? Wat kan hij nou als tip van jou meenemen om, om jou achterna te gaan uiteindelijk? Gewoon zijn ding blijven doen, denk ik. Uh, hij, heeft, hij heeft de kwaliteit, uh, hij heeft de potentie. Dus uh, ja, gewoon rustig blijven in zijn hoofd en uh, gewoon zijn ding doen. Maar uh, ik denk wel dat het hem gaat lukken. Is dat ook een soort scenario wat jij in gedachten hebt? Hier doorontwikkelen en dan misschien eenzelfde route als Sandler afleggen richting de Europese top? Ja, tuurlijk heb je wel uh, voor als kleine jongen allemaal dromen... waar je overal wil spelen en wat je wil meemaken. Ik wil me nu gewoon nog focussen hier bij PEC. En natuurlijk wil je later Champions League spelen... wil je Nationaal Elftal, dat soort dingen. Dus dat zijn wel uh, mijn dromen. Ronald Voording sprak met Seb van den Berg. En hoe jong is hij dan? Nou, Seb van den Berg was twee jaar oud toen dit een hit was. 2004, Maroon 5 met She Will Be Loved. We gaan nog een keer naar feestvierend Sittard. Want we hebben veel mensen al gehoord. Maar nog niet de aanvoerder Edwin Cornelissen is bij hem. Per Schuurs, ja, ik hoorde zojuist nog even een blik in de kleedkamer werpen. Kampioenen, kampioenen, groot feest. Jullie beleven het intens en heftig. Ja, natuurlijk. Frans voelde ook als kampioen. En we uh, zijn enorm blij dat we promoveerd zijn. En daar gaan we nog heel lang van genieten. Ja, want ja, je bent dan wel geen kampioen geworden. Werpt dat er nog een soort van smetje op? Nee, voor mij totaal niet. Voor mij persoonlijk helemaal niet. En uh, ik ben fantastisch uh, blij dat we naar de, ja, de EWZ gaan, uh, wat ze ook verdienen. En uh, daar horen ze ook. Hoeveel spanning zat er op deze wedstrijd? Want ja, het werd een alles of niks natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je hoorde ook het publiek uh, juichen om andere wedstrijden. En, uh, zelfs sta je nog maar 1-0 voor en dan beslis je het uh, uiteindelijk wel. En, uh, ja, ze hebben verdiend. We zagen in de tweede helft dat jullie een beetje terugzakten, een beetje terugvielen. Was dat toch spanning? natuurlijk bij 1-0 kan nog alle kanten op. en uh, ja, Zoals ik al zei, we hebben dit gewoon uh, verdiend. En uh, ja, op naar meer. Ja, en dan die ontlading na afloop. Het was uh, enorm, hè, ook bij jullie. Ja, het was uh, gewoon een moment En uh, dat heeft de club verdiend. En de supporters zijn uh, fantastisch voor hen. Wat was het nou dit seizoen? Dat het zo goed liep dat jullie uiteindelijk die promotie afdwongen? Nou, er zijn gewoon één team geweest. En... Uh, alle vertrouwen erin gehad dat alles nog goed zou komen. Want we hebben een dipje natuurlijk gezeten van vier wedstrijden. En uh, we gewoon vertrouwen erin gehad als team. En uh, met elkaar gezeten wanneer het nodig was. En dat uh, ja, uiteindelijk heeft ons dat zo ver gebracht. En ik sprak jouw vader voorafgaand aan de wedstrijd. Die zei ja, Per is ook altijd rustig gebleven. Ja klopt. Uh, we hadden nog niks voor deze avond. En uh, nu zal ik niet rustig blijven. Hoor. Wat heb jij de mannen uh, meegegeven voor deze wedstrijd? Het is natuurlijk dat het gewoon eenzelfde wedstrijd is als alle anderen. En, uh, alleen stond er nu, natuurlijk kon een hele mooie prijs pakken. En dat hebben we ook gedaan. Dus uh, ja, fantastisch. Ja, zegt de 18-jarige aanvoerder van Fortuna Sittert. Die misschien uh, diep van binnen toch ook wel een beetje blij is voor jonge Ajax met die titel. Uiteindelijk ben je een ajax <laughs> Ja, blij, blij. Zelf uh, had ik er liever gestaan. Maar uh, beter Ajax dan uh, NEC en wij gepromoveerd. Dus uh, fantastisch hoe het nu is gelopen. Is voor jou het ultieme afscheid van Fortuna dit? Ja, mooier had ik niet kunnen wensen. En, uh, ik ben gewoon heel trots dat ik voor deze club heb mogen spelen en zo. Heb ik mogen afsluiten en uh, daar ga ik ook van genieten. En het ging al even over Ajax. Het kampioenschap heeft Jong Ajax voor een aanzienlijk deel te danken aan Kai Sierhuis. Hij maakte ook vandaag weer een belangrijk doelpunt. En hij is doorgelukkig. Ja, het is uh, echt onbeschrijfelijk. Fantastisch. Uh, voor het eerst in de historie van Ajax. En uh, ja, prachtig wat we met dit team uh, hebben bereikt. Fantastisch. Ja, kun je dit, uh, dit, dit kampioenschap omschrijven? Uh, jawel, dat uh, heb ik net ook al een aantal keren geprobeerd. Uh, ik denk dat dit uh, ja, niet het uh, kampioenschap is dat, dat mede mogelijk uh, is gemaakt... door individuele kwaliteit uh, gedurende het seizoen. Ik denk dat het uh, het kampioenschap is dat, dat we hebben gemaakt als team. Dat we als collectief hebben gemaakt. Ik denk dat we vorig jaar in Jong Ajax misschien de betere spelers hadden lopen... als, het, uh, als je naar individuele klassen kijkt. En ik denk dat we dit jaar een hechte team waren met... Uh, ja, Daarnaast natuurlijk nog de, de bovengemiddelde voetbalkwaliteiten van Ajax-spelers. En ik denk dat we daarom kampioen zijn geworden. Hoe spannend was het vanavond? Ah, Ongelooflijk. Een, een spannende slot, want dit is bijna niet mogelijk... We komen nog 1-0 achter vanwege een penalty. Ik heb geen idee waarom ook. Ik was aan het warmlopen. Ja, vervolgens kom ik het veld op. En uh, ja, dan, dan, dan maak je heel snel de 1-1. En dan merk je dat er toch geloof in de, in de ploeg sluipt. En vervolgens dan weer nog met 2-1. Ja, dat is fantastisch. Echt ongelooflijk mooi. Ja, want uh, je doet het weer. Je hebt het vaker gedaan als invaller. Ja, klopt. Uh, het is uh, wel een van mijn kwaliteiten inmiddels, denk ik. Dat ik kan invallen en kan scoren. En uh, ja, Ik probeer gewoon wat extra's in het team te brengen. Wat, wat meer Pit, passie, uh, ja, met, met, met, heel, met heel hard werken uh, iets extra's brengen in het team. En uh, vaak slaat dat over op de andere jongens. En dan merk je toch dat, uh, ja, dat we wat meer controle of ja, in een moeilijke periode wat meer gaan krijgen in de wedstrijd. En dat uh, gebeurde vandaag ook weer. Ja, en omschrijf dan eens wat er gebeurt na het laatste ja, Bizar. De ontlading die je dan meemaakt, die had ik, die had ik als, als voetballer in mijn carrière nog niet meegemaakt. Want een titel in de jeugd is mooi. Maar titel in het profvoetbal in de Jupiler League... voor het eerst in de historie van Jong Ajax of van Ajax in het algemeen... Dat is, dat is onbeschrijfelijk. Dat is echt iets wat je moet voelen om, om, om, het, uh, ja, om, het, om, om het te omschrijven, zeg maar. En dan ben je kampioen. Uh, en hoe nu verder? Hoe, hoe ga jij nu verder? Hoe ga ik verder? Ik mag morgen op de bank zitten bij het eerste. Dus uh, vanavond een iets minder feestje voor mij dan voor de rest van de jongens. Die moeten gewoon met z'n allen super erg genieten van dit uh, fantastische moment. En ja, voor mij, ik ga gewoon keihard door met trainen, werken... en hopelijk mijn kansjes pakken die, uh, die er dan komen. Ja, het leven van een speler van Kai Sierhuis is dat hij vandaag in actie kwam. En morgen misschien wel weer, wie zal het zeggen? Dat was Kai Sierhuis dus van de kampioen van de eerste divisie, Jong Ajax. Nederlandse honkballer Didi Gregorius heeft met zijn tiende home run van het seizoen de New York Yankees alweer naar de winst geleid bij de Los Angeles Angels. De geboren Amsterdammer deed dat na een gelijke stand in de extra inning. Swung on and driven in deep right field. That ball is high. It is far. It is come! Oh with high scoreboard wall. Yes, indeedy. dee Gregorius makes Yankee fans euphorious. He is his 10th home run. De tijd with Mike Trout for the league lead. En de Yankees take a 4-3 lead. He has had some April, huh? Ja, some April inderdaad. want voor de vijfde wedstrijd op rij sloeg Gregorius de bal over het hek. Hij voert nu de ranglijst in de Major League aan met het hoogste slaggemiddelde. En leidt het klassement met de meeste binnengeslagen punten. Op de slotdag van de Jupiler League, de eerste divisie dus. U heeft het uitgebreid kunnen horen, was het tot het laatste moment spannend. Maar Fortuna Sittard maakte uiteindelijk geen fout en boekte een 1-0 overwinning op Jong PSV. Na het verlossende eindsignaal was daarmee promotie naar de eredivisie een feit.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 Alleen maar negatieve aandacht voor Fortuna. Zo lang konden de fans hier niet trots zijn op hun ploeg. Maar nu kunnen ze weer trots zijn, meer dan trots. Dit is prachtig. Fortuna Sittard, 16 jaar na dato, terug in de eredivisie. Zij promoveren. Ja, 16 jaar na dato, na een afwezigheid van 5.853 dagen... keert Fortuna terug in de eredivisie. Doet het niet als kampioen, want die prijs is voor Jong Ajax dus... dat niet mag promoveren, maar dat maakte het feest er niet... Meer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 in het feestgedruis, maar hij stond toch ook meteen al even stil... bij de gitzwarte start van het seizoen van Ajax. Echte ontlading, geweldig. Ja, ik ben zo ongelooflijk trots op deze jongens. Dat is niet normaal. En, uh, het begon verschrikkelijk met Nouri. deze is ook voor hem... Maar sportief, eh, geweldig jaar, echt waar. Ja, dan nog even terug naar het feest in Sittard... want daar probeerde verslaggever Edwin Cornelissen... een journalistiek relevante vraag te stellen aan trainer Kevin Hofland. Maar of dat nou het geschikte moment was? En wordt het dan met Kevin Hofland... of is het allemaal nog een beetje koffie er ja! kijken? Oh, kijk eens even!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 uh, NEC uh, speelde niet om kampioen te worden we speelden om uit de Jupiler League te komen en dat is iets heel anders, dat is een heel andere manier van spelen ja, jong Ajax dus de kampioen Fortuna Sittard promoveert en NEC grijpt daar voorlopig naast, het krijgt een herkansing via de nacompetitie en dat geldt ook voor FC Dordrecht Cambuur, MVV, Almere City FC Emmen, Telstar en De Graafschap en de eerste ronde van de nacompetitie waarin later ook twee clubs uit de eredivisie gaan meedoen, begint dinsdag al Selena Piek en Sheryl Seine hebben op het EK badminton in Spanje het net niet eh, gered... om de finale te behalen in het vrouwendubbelspel. Het Nederlandse duo verloor in drie spannende games van een Frans duo. Het bereiken van de halve finales leverde Piek en Seine wel het brons op. In het mannendubbelspel moesten ook Jelle Maas en Robin Tabeling... genoegen nemen met het brons. Zij verloren in twee sets van het Deense koppel. Een verrassing in de tweede ronde van het WK Snooker in Sheffield. Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan is uitgeschakeld. Ronnie de Rocket verloor met 13-9 van zijn landgenoot Ellie Carter. En Marit Bouwmeester heeft de wereldbekerwedstrijd in Ier... in Frankrijk op haar naam geschreven. Ze eindigde in de negende race als tiende... en kan daardoor niet meer worden ingehaald door haar concurrenten. In deze wereldbekerwedstrijd Zeilen in Frankrijk dus. Tot zover voor vanavond. Straks met het oog op morgen. En morgen is er weer een bijzondere langs de lijn. Want dan zijn er onder andere negen wedstrijden in de eredivisie. We volgen ze allemaal. We zijn er morgenmiddag om twee uur met ook Formule 1. Fijne avond nog. ROLOF DE VRIES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 Deze week drie boswachters. Zometeen om 12 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mind your step. Mind your step. Mind your step. Ja, de wereldreiziger let altijd goed op. Hij neemt bijvoorbeeld nooit iets mee terug naar Nederland wat niet mag. Dankzij de Douane Reizen app.